Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Elke gelovige is in principe eeuwig student. Dit is de Hebreeuwse kijk op de gelovige mens. De Hebreeuwse kijk op de gelovige mens. De Hebreeën leert door zoeken, studeren, discussiëren en weer verder zoeken. Bij de Griek ligt het accent net anders. De Griek leert door de conclusies af te wachten van hen die daarvoor gestudeerd hebben. De Griek is afwachtend in zijn theologie en stelt zich op als consument van de deskundigen. Het zijn accentverschillen, hè? Dus accent. De Griek houdt van vast omlijnde dogmatiek. De Hebraïë dogmatiek is plastischer. Al gaande de geloofsreis kan die wijzigen. Met dit werkboek hoop ik uw methode van leren wat verschoven te hebben richting het Hebraïelse leren. Ik wens u de shalom van God toe. De reis gaat verder. Het is niet zo dat de Hebreeën geen deskundige heeft. Want jullie luisteren nu ook naar mij en de volgende keer naar Wim. Het, het, het accent is net iets anders. Als jullie naar mij luisteren, dan kijk je me bij spreken aan en dan zeg je van, ik ga het nazoeken. En uh, wij spreken elkaar misschien wel weer. Je krijgt vanmorgen uh, heel veel informatie over je heen. En, en dat is, begint met een meditatie zo, de radiomeditatie, want dat is de basis van wat ik verder wil vertellen. Die meditatie is het begin. Sommigen hebben die al geluisterd, maar de helft denk ik ook niet. Want ik heb meer dan de helft. Dus die gaan we eerst luisteren, dus tien minuten. En het voordeel van de meditatie is je kan heel veel kwijt in tien minuten. Dat is echt gewoon want er is niemand die reageert, ik hoef ook niemand aan te kijken in die studio. Dat gaat me door en dat gaat me door. Dus je krijgt heel veel over je heen. Daarna borduur ik verder daarop. En bij al deze informatie die je vanmorgen krijgt zit uiteraard speculatie. En er, er zit interpretatie van de schrift en je speculeert en eh, dus het zou best kunnen dat er vraagtekens boven jullie hoofd in plaats van tongen van vuur allemaal <laughs> vraagtekentjes. <laughs> ik zal zeggen als ik het zie. <laughs> maar ik zou zeggen laat maar gewoon over je heen komen. Dit is hoofdstuk 10 uit dat nieuwe boek Stevig Kost waar jullie nu naar gaan luisteren. Dat uh, is uitgezonden recentelijk, 6 uh, april 2016. U heeft misschien nog nooit gehoord over een millennium. Het betekent letterlijk een periode van duizend jaar. Maar we bedoelen daarmee het duizendjarig vrederijk. Ook wel het Messiaans vrederijk genoemd. Toch spreekt u misschien wel dagelijks uw verlangen uit naar dit tijdperk. Want in het gebed van onze vader zitten de woorden, uw koninkrijk komen. En dat slaat op dat toekomstige koninkrijk, het millennium. Veel gelovigen hebben een beknopte toekomstvisie. Jezus komt terug en hij komt een nieuwe hemel en aarde waar alles goed is. Toch behandelt de Bijbel de toekomst best uitvoerig. Er is zelfs veel over te vinden. Denk aan de boeken Openbaring, Daniel, maar ook aan Ezechiël. Het zijn zeker niet de makkelijkste Bijbelboeken. De stof is veelal ingewikkeld en dat is waarschijnlijk ook de oorzaak voor het laten rusten van dit onderwerp. Toch wil ik in deze meditatie een stuk besteden aan de toekomst, het millennium. Er zullen altijd onduidelijkheden overblijven, maar laten we omarmen wat wel duidelijk is. Het millennium is een tijdperk van duizend jaar. Gedurende deze tijd is er vrede op aarde. Toen de engelen de geboorte van Jezus bezongen in het lied «Eren zij God en vrede op aarde», bezongen zij de rol van de Messias tijdens het millennium. Jezus' eerste komst heeft geen vrede op aarde gebracht. Jezus bevestigt dit zelf. Lukas 12, vers 51 Denkt u dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg ik u, maar eerder verdeeldheid. Jezus' eerste komst had een andere missie, maar zijn tweede komst zal wel die beloofde vrede brengen. Dan zal hij op de troon van David zitten en letterlijk de koning van Israël zijn. De doornenkroon die Jezus droeg en het bordje boven zijn hoofd aan het kruis met de tekst Jezus, de koning van de joden, waren spotten bedoeld, maar tegelijk was het profetie. Jezus wordt de koning van de joden tijdens het millennium is Jezus de koning van Israël het millennium kent dus vrede maar zij zit ingeklemd tussen twee oorlogen u hoort het goed het hemelse script kent twee grote oorlogen en niet slechts één Eén voorafgaand aan het millennium en één aan het einde daarvan na deze laatste oorlog daalt het nieuw Jeruzalem vanuit de hemel ...op de aarde neer en vanaf dat event spreken we van een nieuwe hemel en aarde. Het millennium is een overgangstijdperk tussen het leven nu en die toekomstige nieuwe hemel en aarde. Aardse wetmatigheden als de zon, de maan, de zee, geboorte en sterfte bestaan dan nog steeds. Ook is er een tempelcomplex, die zal staan op de berg Sion... Zoals ik het nu begrijp, zal dat iets ten noorden van het huidige Jeruzalem liggen. Dit tempelcomplex wordt gedetailleerd beschreven in Ezekiel 40 tot 49. De beschrijving is dusdanig precies dat er computeranimaties van zijn gemaakt. De mensen staan gedurende het millennium nog steeds met de voeten in de aardse klei en lopen nog niet op de gouden straten van het Nieuw Jeruzalem. Het is een tussenfase. Illustratief voor dit overgangstijdperk is de bijzondere stad ten zuiden van het tempelcomplex. Waarschijnlijk ligt die stad op de plek van het Huidige Jeruzalem. Het staat beschreven in Ezekiel 48. Het is een kleine vierkante stad met zijde van 2,3 kilometer. De stad heeft als naam Yahweh is daar. Deze kleine stad lijkt op een maquette van het toekomstig nieuw Jeruzalem Dat vele malen groter is De vorm van de stad en de poorten komen overeen Het heeft aan elke zijde drie poorten Genoemd naar de twaalf stammen van Israël Maar deze kleine stad heeft geen gouden straten Geen poorten en geen fundamenten van edelstenen Het is een overgang tussen het huidige Jeruzalem en het toekomstig nieuw Jeruzalem. Het millennium heeft wel een aantal hemelse elementen die op onze huidige aarde ontbreken. Allereerst is er de tempel, met het heilige der heiligen zoals wij dat kennen van de Tabernakel en de tempel van Salomo. De heerlijkheid van Yahweh was altijd zichtbaar als een wolk of vuurkolom. Op dit moment ontbreekt de tempel van God op aarde en tijdens het millennium is Gods heerlijkheid opnieuw zichtbaar aanwezig in het heilige der heiligen van het tempelcomplex. Een tweede hemelselement ontspringt uit dat heilige der heiligen. Het is de levensrivier. Zij zal stromen naar de Dode Zee en de Middellandse Zee. Alle wateren die in verbinding staan met deze levensrivier zullen gezond worden, andere wateren niet. Deze rivier was er ook al in de Hof van Ede en zal er later opnieuw zijn in het Nieuw Jeruzalem. Aan weerszijde van de levensrivier staan ook levensbomen Zij die ervan eten zullen erg oud worden En het blad van de levensboom geneest de mensen die daar gebruik van maken Jezaja 65 vers 20 Er is geen zuigeling meer aan wie slechts een kort leven beschoren is. En geen grijzaak die zijn leven niet voltooit. Want de jongste sterft als een man van honderd jaar. En wie de honderd jaar niet bereikt, wordt als vervloekt beschouwd. De, die levensboom die stond ook al in de Hof van Ede. En zal er ook weer zijn in het Nieuw-Jeruzalem. Maar tijdens het millennium is die er dus ook al. De regering tijdens het millennium... Die is niet meer van deze aarde. Israël zal het hoofd van de volken zijn, omdat hun koning niemand minder is dan hun Messias. Eindelijk zal Israël zijn Messias herkennen als Jezus zal zitten op de troon van David. Israël komt in dit tijdperk eindelijk tot haar bestemming. Als hoofd van de volken wordt zij een modelnatie voor de hele aarde. En de volken zullen Israël ook hierin herkennen. Hoe zal dat gebeuren? Dat komt waarschijnlijk door het volgende. De Messias van Israël zal intensief samenwerken met de koningen van de aarde. En daar zit de sleutel. Want deze koningen van de volken zijn heel bijzondere wezens. Openbaringen 20 vers 4. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God... En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. U hoort het goed. De wereld wordt tijdens het millennium geregeerd door ex martelaren Martelaren van alle landen zullen aan het begin van het millennium opgewekt worden uit de dood. Zij zijn capabel om God te vertegenwoordigen in hun landen van herkomst bijzonder als een overheid of groepering een gelovige dood omwille van het geloof in Jezus Christus dan doodt zij hun toekomstige koning laat dat eens tot u doordringen de martelaren van de geschiedenis vormen tezamen de overheid van het millennium net als Israël ook hun koning, hun messias is een martelaar ooit hadden zij hem gekruisigd dit alles betekent dat tijdens het millennium gewone mensen met een natuurlijk lichaam en opgewekte doden in een verheerlijk lichaam door elkaar leven. Dan zal menig een zich afvragen waarom een dergelijk vredestijdperk afgesloten wordt met een grote oorlog. Als Satan aan het eind van het millennium wordt vrijgelaten uit zijn gevangenis, dan lukt het hem om de volken op te stoken, zodanig dat ze bereid zijn oorlog te voeren tegen Israël. Wat zou daar toch de voedingsbodem van zijn? Want er was immers vrede. Ik vermoed dat het jaloezie is. De levensrivier ontspringt in hun midden. Israël profiteert het meest. Hun oogsten zijn overvloedig. Er is volop vis, de Dode Zee is gezond en de kust van de Middellandse Zee ook. Er zijn volop vruchten en bladeren van de levensbomen. Mensen worden erg oud, genezen massaal, zijn vruchtbaar, sterk en gezond. De volkeren profiteren ook, maar Israël plukt de eerste vrucht. Kortom, Israël is nog welvarender dan de andere landen. En deze laatste oorlog is specifiek gericht tegen het tempelcomplex waar de levensrivier ontspringt en tegen de kleine vierkante stad ten zuiden daarvan. Het is in feite een oorlog tegen God zelf. Het is ook God zelf die ingrijpt en zijn vijingen, vijanden vernietigt. Zie openbaringen 20 vers 9. Daarna daalt het nieuw Jeruzalem neer op de aarde. Ik kan het niet nalaten iets over het Nieuw Jeruzalem te zeggen Het Nieuw Jeruzalem is enorm groot Het is vierkant, met zijde van 2200 kilometer Dat maakt een grondoppervlak van ongeveer 5 miljoen vierkante kilometer Dat is vergelijkbaar met de helft van Europa of de helft van China Enorm groot, maar wel voor te stellen Echter het volgende kun je je niet voorstellen. Het Nieuw-Jeruzalem is niet alleen vierkant, het is een kubus. Het is ook 2200 kilometer hoog. Onvoorstelbaar hoog. En nu het mooiste. Er is één ruimte in het woord van God dat per se een kubus moest zijn. En het is ook altijd volgens voorschrift kubusvormen gebouwd. Weet u welke ruimte dat is? Het is het heilige der heiligen. Zowel in de tabernakel als in de latere tempels was het heilige der heiligen een kubus, de plek waar God troont. Het heilige der heiligen is altijd letterlijk een stukje hemel op de aarde geweest. Met het Nieuw-Jeruzalem Daalt een gigantisch heilige der heiligen op aarde. In deze kubus woont God. Ik hoop dat de eindtijd voor u iets duidelijker is geworden. Natuurlijk interpreteer en speculeer ik in deze meditatie. Dat kan en dat mag. Want bij voortstrijdend inzicht kan een model weer worden bijgeschaafd. Dat hoort nu eenmaal bij studeren, dus ook bij het bestuderen van de Bijbel dat was even veel informatie. Kijk, als je studeert, dan ontdek je eerst zelf. Voor mij was het echt een enorme eye-opener... dat het heilige der heiligen een kubus is... en dat het Nieuw-Jeruzalem gewoon één gigantisch heilige der heiligen is. Want God woont daar. Dat was voor mij gewoon... En ook dat de, dat de regering tijdens het Vrederijk dat dat ex martelagen zijn. Het is zo bijzonder... Hoe God de dingen regelt. Ik ga over naar het millennium. Om, maar even om je een idee te geven hoe groot dat heilige der heiligen is. Hier hebben ze precies die afmeting gegeven. Met Jeruzalem in het centrum. Het is wel logisch dat je Jeruzalem in het centrum zet. Maar er zijn er die zijn dan bang dat je nat wordt. Dus die verschuiven het, het Nieuw-Jeruzalem naar het land toe. Dat is helemaal niet nodig. Want het Nieuw-Jeruzalem wordt namelijk vastgehouden door de hemel heeft heel die zwaartekracht niet nodig die kan je rustig boven zee laten zweven maar hier zie je de kubus dat je even een, een, een grote hebt van oké okay. als ik snel praat dan heb ik aan het eind wil ik aan het eind misschien nog meer over want het is zo bijzonder dat de, de muur van het heilige der heiligen die is van jaspis massief ja dus hij wordt door de hemel vastgehouden ik wil toch een aantal... Als je dan zo'n meditatie met elkaar... Bijvoorbeeld op een huiskring of in je stille tijd... Want dat is uh, geluisterd hebt... Dan zijn de vragen eigenlijk bedoeld voor openheid en gesprek. Een vraag die dan bijvoorbeeld volgt... Is de eindtijd een onderwerp waar, waar belangstelling voor is? Vraag 5. Tijdens het millennium moeten de volken... Wiens leger meedeed met de Eerste Oorlog een soort straf ondergaan. Ik kom er misschien zo nog op. Welke straf is dat? Lees Zachariah 14, vers 16 en 17 en probeer, probeer de humor ervan in te zien. Het is zo humoristisch. Die straf die God geeft aan de volkeren, die waren opgetrokken. Heeft iemand een idee wat die straf is? De grap is... Alleen de volkeren die opgetrokken waren, wiens leger daar was... ...die krijgen dan de opdracht om jaarlijks op het Loofhuttenfeest op te trekken. Dus dat wat ze wilden vernietigen, want ze trokken op om te vernietigen. Daar moeten ze zich neerbuigen elk jaar. Dat vind ik sukke humor van God. Dat wat jij kapot wilde maken, daar ga jij dus jaarlijks je voor neerbuigen. Dat is humor van God. En het is heel didactische humor... Nog een vraag. Dat Israël het hoofd van de volken zal worden, is al beloofd in de Torah. Deuteronomie 8, we gaan hem zo meteen het lezen. 28 vers 13 tot 14. Op één voorwaarde. Welke en wanneer zal Israël aan deze voorwaarden voldoen? We hoeven er nu geen antwoord op, maar dit, dit type vragen zijn het. Dus het, de vragen gaan dieper dan de meditatie en je moet in de Bijbel gaan zoeken laatste vraag, waarom zou het Nieuw-Jeruzalem zo enorm hoog zijn? Wat zou de functie daarvan zijn? Het is geen goed of fout, maar het is om na te denken. Functioneel na te denken. En dat is eigenlijk een soort, um, dat is eigenlijk Hebreeuws leren. Je stelt vragen om, om te activeren en om in gesprek te komen en dan leer je. En er is geen goed of fout, uiteraard kun je goed en fout denken, maar door de discussie en de, kom je ergens. Dat soort verdieping uh, geeft het. Nou, dan ga ik verder naar de volgende. Maar we zijn in het millennium. Um, ik wilde het niet helemaal in toneel doen. Het, ik heb deze Bijbelstudie gegeven in een Bijbelstudiekring. En vanaf dat ik binnenkwam was ik de gids. En ik stapte uit mijn rol pas aan het eind van de avond. Dus toen kwam ik als gids binnen, maar ik vond het niet zo passend voor een gemeente. Ik ga wel een beetje toneel doen, maar niet te veel. Maar u bent aangekomen op Ben Gurion, want u bent op zoek op, een, op het Love Feest. U bent daar ja, u moet jaarlijks optrekken en uh, u bent nog steeds niet in een verheerlijk lichaam, dus u moet nog steeds vliegen. Er zijn er die dat niet hoeven, maar u nog wel. En u gaat uiteraard het tempelcomplex bezoeken, want dat doe je op een hoogtijdag. En daar gaan we kijken en ik hoop dat we daar echt zien de rol van u en de rol van de Messias, als we daar op dat plein zijn. Ezekiel maakt het zo concreet mee dat je daar bent. Je bent daar. En u heeft een gids. Want u zit in de bus. En dat ben ik. En nu u zo in de bus zit, wil ik u eerst vertellen voordat we, we gaan op de reis naar dat tempelcomplex het is niet zo ver rijden Israël is er al eens niet zo groot het is net Nederland hartstikke klein. Wat er vooraf ging. Voordat ze... Het Armageddon ging hier dus aan vooraf. En dat, dat, de Eerste Oorlog is even makkelijk. De Eerste Oorlog die vooraf ging, die noem ik voor het gemak de Armageddon Oorlog. Omdat die namelijk in het noorden van Israël plaatsvond. Daar verzamelden de legers zich met de bedoeling op te trekken naar het zuiden naar Jeruzalem. Daar is er nooit van gekomen. Maar ze verzamelden zich in de vlakte van Armageddon. En dat is dus niet rondom Jeruzalem, dat is ten noorden van Jeruzalem. Die Tweede Oorlog noem ik voor het gemak de gog magog oorlog Dat is omdat je verschillende namen geeft, dan weet je, die zijn aan het end. En die verzamelen zich wel rondom Jeruzalem. Dus het vindt ook nog eens op twee verschillende locaties plaats. Daarom is het in eerste instantie is het niet logisch dat die twee oorlogen verward worden. Want het zijn echt twee heel verschillende oorlogen. En dat was met een inschattingsfout, die oorlog... Je trekt op naar Jeruzalem met de bedoeling iets te vernietigen. Nou, en toen gebeurde dit. De volken denken voor de oorlog te komen en het omgekeerde gebeurt. God verzamelt ze. Het is waar dat talloze volken één front hebben gevormd tegen u. Dus Micha 4, vers 11 en 12. En zij roepen wij willen bloed zien. Wij willen de bevolking van Sion vernietigen. Dus ze verzamelden in Armageddon, maar ze gingen naar Sion. Daar was ruimte om je te verzamelen. Even uit, daar is ruimte. Wij willen bloed zien. Wij willen de bevolking van Sion vernietigen. Maar zij kennen de gedachten van de Here niet. Van Yahweh niet. En hebben geen begrip voor zijn plannen. Want er komt een moment waarop de Here alle vijanden van zijn volk zal verzamelen. Als koren schoven op de dorsvloer. Dus je denkt op te trekken voor een oorlog, maar ondertussen is God het die jullie verzamelt. En dan slaat God toe. Dan heb ik een vraag aan u. Uh, dit is speculatie, maar ik geloof dat het wel. Uh, dat woord, hè, talloze volken. Ik heb hem lichtblauw gemaakt. Wat zou je nou kunnen invullen voor talloze volken? De oh, hele wereld. Ik, de, ik hoor daar een vrouw roepen, de, de, het zou helemaal niet gek zijn als dat de Verenigde Naties, dat betekent letterlijk talloze volkeren, de Verenigde het zou kunnen. En het is ook in de structuur die we nu op aarde hebben te begrijpen dat het langs die weg zal gaan. En de legers van de talloze volkeren, wat zou je daarvoor kunnen invullen? Dat het logisch wordt, dat het zichtbaar wordt. Wat zijn nou de legers van de talloze volkeren? Volgens mij heet het de NAVO, of niet? De legers van de talloze volkeren. Het zou zomaar kunnen dat het in die vorm gaat plaatsvinden. Kijk, als een volk oorlog voert, dan trekken de burgers en de vrouwen en de kinderen en de omen, die trekken niet op. Hun leger trekt op. Dus je hebt het over de legers van de volkeren. En als God ook uh, dat leger afstraft, dan blijven, blijven de volkeren leven. Maar hun leger wordt vernietigd. Wat in elke normale oorlog. Het leger wordt vernietigd, maar de volkeren blijven leven. Ja, het gevolg van dat Armageddon is dat Israël en zijn Messias, duizend jaar lang, ik heb het even geactualiseerd, zij zijn voorzitter van de VN. Eventueel gaat de Verenigde Naties een naamswijziging. Het zou kunnen dat ze een andere naam krijgen en dat het niet meer de Verenigde Naties heet. Maar Eventueel, ik weet het niet. Maar zij zijn voorzitter van de VN. Nu wordt dat afgewisseld telkens, maar zij zullen duizend jaar lang voorzitter zijn. Geen afwisseling. Ze zullen ook het alleen veto hebben. Nu heb je dat alleen de zes machtigste landen van de VN hebben een veto. Ik denk dat in het millennium alleen de Messias van Israël, of Israël het veto recht heeft. Dan maak je het concreet. Van, hey, zo zou het er wel eens uit kunnen gaan zien. En uiteraard, de NAVO wordt opgeheven. Dat is ook logisch, want in het millennium heb je geen leger meer nodig. Hij zal recht doen tussen de vele volken en machtige tuchtigen, al wonen ze nog zo ver. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot snoeimessen. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren zij niet meer. Dit gaat over het millennium, daarom heb je ook geen leger meer nodig. Dus de NAVO zal worden opgeheven. En misschien heeft het een andere naam gekregen. Het VN-leger. De legers van de VN en de NAVO zullen waarschijnlijk tezamen maar alle legers op aarde worden afgeschaft in het millennium. Dat Israël het hoofd van de volken is, dat was een Torah-belofte. Dat uh, zei ik al. Op voorwaarde dat. En dat is deze voorwaarde in Deuteronomie 28, vers 13 en 14. Tot kop zal Yahweh u maken en niet tot staart. Gij zult omhoog gaan en niet omlaag. Als gij tenminste gehoorzaamt... Aan de geboden van Yahweh uw God die ik u heden geef en die nauwgezet volbrengt. En als gij van alle voorschriften die ik u heden geef rechts nog links afwijkt. Door andere goden na te lopen en die te vereren. Dat is de voorwaarde dat zij Torah doen. Dan heb ik wel een vraag en ik, ik heb er geen antwoord op maar het scherpt je. Zal Israël al voor het millennium voor Armageddon Torah doen, of pas als hun Messias op de troon van David zit. Lek, Israël is natuurlijk regelmatig afvallig geweest van zijn eigen Torah, daar staat het woord vol van, dat ze hun tora ontrouw zijn, en daar is de ballingschap, daar weten jullie heel veel van, daar is natuurlijk heel veel geschiedenis. Zal Israël al voor het millennium Torah doen, of zal door de komst van de Messias zij volledig tora? Doen. Je ziet wel dat ze zijn er al mee bezig zijn, maar zoals in jubeljaar en in het sabbatsjaar, dat is nog niet helemaal, heeft dat handen en voeten gekregen. Maar. God heeft door alle tijden een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Er is altijd een volk van God aanwezig. Er is altijd een overblijfsel wat Torah doet. Zal door de Torah gehoorzaamheid van Israël de Messias komen, of zal Israël Torah gehoorzamen doordat de Messias is gekomen? Dat is net een... En ik, ik hou het even in het midden. In ieder geval, toen Israël hoofd van de volken werd en de Messias op de troon van David, jullie zitten dus in de bus hè, op weg naar, laat je wel even je positie... Hè. Toen hebben de volken gereageerd. Dat was wat natuurlijk. En er, was, er zijn twee reacties van de volken. Er is oprechte onderwerping. En dat staat in Zachariah 8. Zo spreekt Jaweh van de legermachten. In die dagen zullen tien mannen afkomstig uit volken van allerlei talen. Een Joodse man bij de slip van zijn kleed vastgrijpen. Tot hem zeggen. Met u willen wij meegaan. Want we hebben gehoord dat God met u is. Er zal heel veel vrijwillige onderwerping zijn. Maar, maar niet elk volk. Er zal ook geveinsde onderwerping zijn, maar de, over, de, de overmacht van degene die op de troon zit is zo groot dat je onderwerping moet. Je kan vrijwillig. En dat geldt zelfs voor de mensen hier in de bus. De een die komt vrijwillig, het Loewhuttefeest in uh, vieren, en de ander die komt omdat hij vorig jaar geen regen op zijn moestuin heeft gehad, komt nu. Dus ook onder de mensen die Israël bezoeken, de een zal het doen uit vrijwilligheid en de ander zal doen van ja. Ik kan niet nog een jaar droogte hebben. Maar dat is dus ook geveinsd, de onderwerping. Zij zeggen tegen God, zeg tegen God, hoe onzagwekkend bent u in uw werken. Om de grootheid van uw macht, veinzen uw vijanden zich, dat zij zich aan u onderwerpen. Hij is gewoon te groot. Wat zal de achtergrond zijn van dat verschil tussen die vrijwillige onderwerping en die geveinsde onderwerpingen. Die tweede had dan niet moeten komen. Maar ik denk dat het verschil zit in of je behoort tot het volk wat wel was opgetrokken of niet was opgetrokken in het Armageddon. Want hier hebben we het over gehad, dat volk wat is opgetrokken krijgt dus een straf... En alle overlevenden van alle volken die tegen Jeruzalem waren opgetrokken, zullen dan ieder jaar opgaan om zich neer te buigen voor de koning Yahweh van de machten en om het Lofuttefeest te vieren. Maar als iemand uit de geslachten van de aarde die niet naar Jeruzalem zal opgaan om zich neer te buigen voor de koning Yahweh van de machten, voor die mensen zal er geen regen vallen. Dus de een komt vrijwillig en de ander is verplicht. Dat, dat tijdens het millennium heb je ook nog steeds de kans om te zondigen. Je kunt namelijk Tora gehoorzamen of Tora niet gehoorzamen. Die keus heb je nog steeds. Die is er nog steeds. De volken krijgen opdracht. Want ja, Israël is nu hoofd van de volken en eigenlijk is het de Messias van Israël. Die hoofd is van de volken. Het is dankzij hun Messias. De volken krijgen een opdracht. Gedurende. Dit moeten de volken gaan doen. Die moeten Torah gaan leren en Torah doen. Dat is opdracht van de volken. Het eind van de dagen zal het gebeuren dat de berg van het huis van Yahweh vast zal staan als de eerste der bergen. Verheven boven de heuvels en de volken stromen naar hen toe. Nou, Jullie zijn nu ook op weg daar naartoe. Vele naties gaan op weg en zeggen kom laat ons opgaan naar de berg van Yahweh. Maar gaan zo meteen kijken. En naar het huis van Jacob's God. dan zal hij ons zijn wegen wijzen. En wij zullen zijn paden bewandelen. Ja, in Sion ontspringt de wet. En in Jeruzalem het woord van Yahweh. Dus dit is de opdracht van de volkeren. Zij moeten Torah gaan doen. Dan heb ik een vraag? In Sion ontspringt de wet. Wat ontspringt nog meer in Sion? De levensrivier. En je zal zien dat het eigenlijk. De levensrivier is het natuurlijke, tastbare beeld van de effecten van het toepassen van Torah. Beide ontspringen hier. De rivier is zichtbaar, zijn effecten ook. Het maakt de wateren gezond en de mensen. De Torah is niet zichtbaar. ...moet onderwezen worden, maar de effecten zijn gelijk. Door het toepassen van Torah herstelt de aarde. Sabbatsjagen herstellen de grond en daardoor de oogst. Jubeljagen herstellen ongelijke verdeling tussen arm en rijk. En economische wetten uit de Torah vestigen eerlijke economie. Dus wat die, die levensrivier beeldend zichtbaar doet dat, doet... ...dat is het beeld van wat de Torah doet. Daarom ontspringen ze ook allebei daar maar het is wel concreet ik ben altijd van het is dus niet een beeld die levensrivier hij is daar echt want dat zegt de griek die oh, maar dat is een beeld dus dat moet je geestelijk opvatten en op het moment dat wij die geestelijke opvatting snappen dan kan het beeld weg en dan hebben wij alleen nog maar met de geestelijke opvatting te doen. Ik zeg altijd als een toren een schaduw geeft. En je begrijpt, de, de, de schaduw kan je de toren niet weghalen. Dit, het is allebei dus. Hè. Dus die rivier, daar gaan we ook zo meteen echt kijken. Ik zou zeggen, blijf bij de les. Dus rivier, levensrivier in Torah. Het beeld, het is hetzelfde. Waar Ben-Gurion, daar juda dat is de stam juda daar ligt Gurion. Uh, zal in het stamgebied van juda liggen het is een beetje vreemd hoe het uh, millennium is ingedeeld dit kan je allemaal uit uh, ezekiel 40 tot 49 oh. halen ik ben daar zo lang mee bezig geweest dat het, uh, dat ik verschillende scenario's langs heb zien komen ook qua afmetingen straks gaan we de afmetingen bekijken ik ging eerst van een andere uit en dan kwam ik niet uit en Uiteindelijk zie je dus mijn eindresultaat van struggelen. Maar dit is de verdeling van de stammen. Op een of andere manier, het is horizontaal. Manasse en Ephraim hebben nog steeds twee grondgebieden. Dat is niet meer zo met de poorten van het Nieuw-Jeruzalem. Daar heeft Jozef gewoon één poort. En Levi heeft één poort. Maar als het om grondgebieden gaat, heeft Manasse en Ephraim, dus Jozef, heb nog steeds. Twee delen, ook in het millennium. Het koningshuis heeft een heffingsgebied als eigendom. En dat is die smalle strook daar met dat gekleurde vierkant erin. Dat is het heffingsgebied. Dat heet het heffingsgebied. Het wil niks anders zeggen, gewoon van belastinggeld wordt betaald. Koningshuis heeft dat gebied. Ons onze koningshuis heeft hier en daar een paleisje. En dat is dan hun grondgebied. Maar het Koningshuis in het millennium heeft het, hef, het hele grondgebied daar, die strook. Dat is gewoon van het Koningshuis van David. Het Koningshuis van David heeft gewoon eigen grondgebied. Daar is ons Koningshuis eigenlijk veel armer bij. Hè? Ja. Uh, en in dat grondgebied gaan we zo meteen naar dat vierkant. Let op de vele vierkanten die je tegenkomt. Dat is gewoon bizar. Zo mooi om te zien: God houdt van wiskunde. God houdt van wiskunde. Het is wel leuk voor het koningshuis het, dat, dat de stam Juda aan hem grenst. Want het koningshuis van David komt uit de stam Juda. Dus ze zijn toch nog een beetje gezellig bij elkaar daar. Uh, het vierkant is in het midden van het koningsgebied. Dat is het afgescheiden gebied voor jaren. Links daarvan is van Judah, of van het Koningshuis, en rechts is het afgescheiden gebied van Jabe. Het is nog niet helemaal allemaal heilig, maar het is afgescheiden. En links en rechts daarvan is van het Koningshuis. Nou, je moet opletten vanaf hier, dat we, want we gaan nu dat gebied in. Gaat het wemelen van de vierkanten? Wemelen. Waarom denkt u dat het wemelt van de vierkanten? Ik god houdt van wiskunde, dat is natuurlijk één, één motivatie. Maar alles herinnert. Enig idee waarom het wemelt van de vierkanten. Zoals de citie draden ons constant herinneren aan, en dat weet ik niet eens per aan gebed geloof aan ik. hè? Gods. Aan de geboden gods. Maar, geboden gods herinnert. En u ook niet met op afgedreven. Kijk. Dus uiterlijke dingen zijn constant om jou te herinneren aan, want mensen zijn vergeetachtig en dat weet God. Wij hebben gewoon een vasthoudend vermogen van een dopper, dus je hebt gewoon constant nodig dat je eraan herinnerd wordt. Nou, je gaat zometeen constant allemaal vierkanten zien, vierkanten, vierkanten, dat je voortdurend weet, wij zijn op weg naar de kubus, naar het Nieuw-Jeruzalem. Ook het borstschild van de priester, dat is, is vierkant en ja misschien dat ik daar nog wat over zeg want het is het beeld van het nieuwe Jeruzalem wat je op zijn borst draagt met die twaalf fundamenten en die gouden, in gouden kassen, het lijken wel gouden straten van Jeruzalem. En hij hangt zelfs, nou ga ik toch, hij hangt zelfs aan kettingjes. Aan kettingjes zit hij op een blauw onderkleed. Dus het wordt vanuit de hemel, wordt het losgelaten op dat, dat borstschild. Dus ook hol, daar zitten Urem en de Tumim in. Dus de stenen der beslissing. En voor het Nieuw-Jeruzalem, bij die poorten, zitten de engelen met het levensboek. En die kijken op wie er wel en niet in mag. Dus dat borstschild is gewoon het Nieuw Jeruzalem, wat die, wat die hoge priester bij zich draagt. En het moet vierkant zijn. Dus het moet vierkant zijn, borstschild. Nou ja, heb je wat? Je wordt daar zo vol van als je die dingen gaat zien. Daar word je zo vol van. Oké, okay, we gaan dus nu met de bus, zijn we nu het, het stamgebied van Juda, en wij gaan nu dat vierkant in. Wij, we gaan nu naar het gebied van Levi toe, en die zit in dit heffingsoffer het zijn er twaalf en hier komt levi Dertien, dan klopt het weer hè? het afgescheiden gedeelte van het hefoffer komen we nu in en daar heb je een gedeelte van de lief in het midden daarvan ligt het tempelcomplex dat zie je, het moet in het midden daarvan dit vierkant in dat heffingsoffer Rechts is van het koningshuis, links is van het koningshuis. Maar in het midden ligt dit vierkant. Dat is in totaal 25.000 l bij 25.000 l. Dus dat is 12,5 kilometer bij 12,5 kilometer. Ik heb er even buiten de helft van Flieland. Zo groot is dat. Daarin zit het tempelcomplex. Daar gaan we gaan straks inzoomen op dat tempel. Want daar moeten wij natuurlijk aan bidden. Want wij zijn de volkeren, wij gaan knielen in het tempelplein. dat is onze opdracht. Dus dat moeten wij gaan doen. Wees niet bang, hoor, ik laat het jullie niet echt doen, maar we gaan daar wel naar, daar moeten wij naartoe. Dat is onze opdracht. Um, het stadsdeel daar onderin, ja, dat, dat is zo mooi. Je hebt dus een levite district, dat zijn de Levieten die destijds, ...voor zijn gegaan in afgoderij... ...en daarom mogen zij niet... Uh, ...is het de heilige tempelcomplex... ...staat dus niet in hun gebied... ...maar staat midden in het levietengebied... ...is daarboven. Zij mogen dus wel functioneren in het millennium... ...zij mogen gewoon dienst doen. Kan ze mooi ook ongehoorzame kinderen van God... ...mogen gewoon dienst doen... ...maar het heilige gedeelte... ...staat niet in hun grondgebied... ...dat is hun straf... ...en zij mogen bewijzen dat het nu anders is... Ze mogen bewijzen dat het anders kan, dat zij niet doen volgens hun voorouders. Het Holy District, daarin staat het tempelcomplex en daar, dat is het woongebied van Zadok. De nakomelingen van Zadok en dat is de priesterlijn die trouw is gebleven. En daar hoorde Ezekiel bij, want Ezekiel kijkt naar het nageslacht van zijn eigen bloedlijn. Die zal, zullen daar mogen wonen. En ik heb voor de grap op Google heb ik Zadok eens ingesteld. Van, van wat voor families. Er zijn natuurlijk nog steeds nazaten van Zadok. Een hele grote juweliercompagnie vind je dan. Uh, maar, weet ik niet wat dat is. Maar die families bestaan en die zullen uh, de priesterfunctie in het millennium op zich nemen. En het, dat is het heilige district van het heffingsgebied. Dat gedeelte is heilig. Het city district daaronder behoort er wel bij, maar dat is niet het heilige gedeelte. Alleen het middelste gedeelte is heilig, maar het hoort wel bij het afgescheiden gedeelte. Het is afgesche nou, dat stadsdeel dat is echt maar een kleine stad. 2,5 kilometer bij 2,5 5000 L bij 5000 L. En dan moet je daar de wijde strook nog van aftrekken. Je zal dat straks ook zien. God werkt met vierkanten. En zo'n vierkant is dan omgeven door een wijde strook. Omdat het heilige niet zomaar benaderd kan worden en los moet staan van andere gebouwen en dingen. Want dat was de kritiek van God toen met de tempel van Salomo. Dat alles zo dicht. En de tempel van Herodes. Dat alles te dicht de tegenaan. Zelfs graven lagen er tegenaan. Dat is Gods grief. Dus alles is omgeven door een, een, een soort strook, dat je toch eerst wel weet van, ik nader iets, en op die strook is alleen weide. Misschien dat er schapen lopen. En dat zie je, dat is dat hele smalle witte strookje, wat je ziet om die stad. Een weide strook, rondom de city, 125 meter. Rondom. Dus die stad is ongeveer zo groot als Slidrecht met dus de... de Industriegebieden erbij. Dus die grote moet je je voorstellen. Dat stadsdeel, daar mogen alle mensen wonen uit stammen van Israël. Bijvoorbeeld, ik neem dan in zo'n toneelstuk als voorbeeld. De gidsen, kijk de stammen hebben allemaal hun eigen gebied. Maar de gidsen moeten voortdurend mensen rondleiden in het gebied en het tempelcomplex. Het zou kunnen dat die bijvoorbeeld in die city wonen, zodat ze dicht bij het werk zijn. Wij hebben tenslotte nog geen verheerlijk lichaam, dus het is makkelijk om dicht bij je werk te wonen. Maar daar mag iedereen uit de stammen van Israël wonen. En dan buiten de stad is gewoon akkerbouw voor de stad. En voor mij is dit interessant, ik heb natuurlijk over voeding geschreven. Je ziet hier eigenlijk hoe God wil dat wij de grond gebruiken. Hoe groot deel er voor akkerbouw is... En dan moet je de stad even nemen. En dat is akkerbouw. En die grond, dat, dat deel mag je aan veeteelt besteden. Dat, dat denk ik dan. Van God, het is helemaal niet zo'n groot gedeelte wat voor veeteelt is. Het grootste gedeelte is voor, voor crops. En dat is nu op aarde echt heel erg anders. Een enorm groot gedeelte gaat naar veevoer. Het verklaart onder andere de honger op aarde. En uh, de economische structuren die natuurlijk ziek zijn. Maar dit is het plaatje. En in het begin ga je heel erg, die, die city die daar ligt, die verwar je met het Nieuw-Jeruzalem. Want de poorten komen overeen. Maar dit is, je, je loopt klem. Dit is de stad tijdens het millennium. En dat is gewoon een door mensen gebouwd. Het tempelcomplex moet precies in het midden. God houdt van symmetrie. Werkelijk, hij houdt van symmetrie. Levieten, Priessen en Isaïden hebben elk hun eigen district in dat afgescheiden gebied. Plus hun eigen stamgebieden. Die blijven ze hebben. Het stadsdeel is een aardse maquette van het Nieuw-Jeruzalem. En ik zeg aardse maquette, want het is een schijntje vergeleken bij wat komen gaat. Maar de, de vormen kloppen. Twaalf poorten met de stammen en de stad heet ook Yahweh is daar. Zo heet die stad. En er is een loodlijn... Afkomstig, dus de, die tempel die staat zo in verbinding met die city. is een loodlijn van de, van de tempelcomplex naar de stad. De, de stad kijkt op Gods troon. Hij is heel dicht verbonden met het Heilige der Heiligen. Maar het is het niet. Vorm is gruwelijk belangrijk in het, uh, ja, in het plan van God. En hij zegt het ook tegen Ezekiel, het is niet zomaar een visioen wat die Ezekiel laat zien. Hij zegt tegen Ezekiel, gij nu mensenkind, vertel het huis Israëls van de tempel. Opdat zij zich schamen over hun ongerechtigheid en laten zij het model nameten. Dus dit is niet alleen symbolisch, nameten. Als zij zich schamen over alles wat zij bedreven hebben, maak dan bekend de vorm van de tempel en zijn inrichting, zijn uitgangen en zijn ingangen. Al zijn vormen, al zijn voorschriften, nog een keer, het is letterlijk uit de MBG, al zijn vormen, al zijn wetten. En schrijf die op voor hun ogen, opdat zij al de vormen en de voorschriften ervan nauwgezet hebben. Ten uitvoer brengen. Dit is de wet voor het huis. Op de top van de berg zal zijn gehele gebied aan alle kanten allerheilig zijn. Dit is de wet voor het huis. Dit komt heel erg overeen met de voorschriften van de tabernakel. Die ze gezien hadden. God, dit is de wet voor de tabernakel. Ze moesten het uit gaan voeren. Het is echt een voorschrift aan. Er is enorm veel discussie over wie moet dit nou gaan bouwen? Dat zullen we nog wel zien wie dat bouwt, maar ik vermoed dat het een samenwerking gaat worden. Dit is dus het tempelcomplex. Wij komen nu van het noorden, want wij kwamen vanaf Ben Gurion en we zijn over het uh, Levitische woongedeelte gekomen en toen het priesterwoongedeelte ingekomen en wij komen nu van de Noordpoort. Die Noordpoort is die daar. Dat is de Noordpoort. Dit is de Oostpoort en dit is de Zuidpoort en de rivier gaat langs de Oostpoort, onder de drempel, niet door de Oostpoort, maar ja, langs. Dit complex, dat staat hier niet aangegeven in deze tekening, maar ook die wordt omgeven door een strook van 50 l, dus dat is niet zo groot, dat is 25 meter. De lange L, Ezekiel werkt met de lange L, niet met de gewone L, maar de lange L. En die is, die is één handbreedte groter dan de gewone L. En die wordt omgeven door 50 meter weidegrond. Precies hetzelfde als wat je bij de, die stad zag. Dus ook hier weer, 50 meter grond. Het complex is 250 meter bij 250 meter en de wijde strook is 50 L dus. Ja, dan zal ik de elementen benoemen die je in dit complex ziet. Al die, die vierkanten rondom, dat zijn 30 restaurants. Dat is logisch, want er gaat geofferd worden en mensen gaan dus mee eten van de office. Dat zijn wordt ook echt genoemd, 30 restaurants. Zijn er geen 29, 30. Vier keukens op de hoeken. Dus per vijf restaurants heb je één grote keuken en die voorziet ze. Als je het na gaat meten, want ik dacht voor mijzelf: God, dit is helemaal niet zo groot, dit complex. Ik heb heel erg getwijfeld om van, vanuit een andere meting te gaan, maar daar ben ik toch van teruggekomen. Als je deze afstand neemt en je denkt, nou, daar moeten tien restaurants in liggen, dan zijn er toch nog normale gebouwen die er staan. En zelf heb ik er een paar verplaatst. Ik denk, als je bij elke een restaurant wegnemen, dan zet je aan de westkant daar drie en daar drie, snap je? Want die westkant heeft helemaal geen restaurant. En dat mag wel, want dit is de interpretatie van Biblia. Dus hier kunnen er drie en daar kunnen er drie, dan heb je er daar allemaal één weg. Dan heb je elk restaurant gewoon een normale grootte. Dit zijn de buitenpoorten, die buitenste. En dit is de buitenste voorhoofd. Daar zullen wij komen. Daar mogen wij komen. Dan krijg je de binnenste poorten. Deze. Daar komen wij niet. Daar mogen alleen de priesters komen en degene die het offer aanbiedt. En dan is dit de binnenste voorhoofd. Dit is het huis. Dit is het huis. Gigantisch dikke muren. One rod. Dus daar heb je het over. Drie meter dikke muren. Het is echt enorm. Dit is een heel leuk... Dit is het Westgebouw, heet dat. En het grappige is... Alles wordt uitgelegd van wat de functie ervan is. Je hebt bijvoorbeeld... Langs het huis heb je wisselcabines voor de priesters. dan kunnen ze zich omkleden. Die trappen die je daar ziet... Dat is waar ze het vlees kunnen eten. Waar ze van de offers kunnen eten. Natuurlijk ook vegetarische offers zijn er. Maar dat Westgebouw... Dan lees je alleen maar Westgebouw. En je leest er verder niks over... En ik denk zelf, van alles wordt aangegeven waar deuren zitten in heel dit complex. Overal beschrijft Ezekiel, de deur is zo groot en de drempel is zo groot. Van het Westgebouw wordt niets, worden ook geen deuren aangegeven. Daar, Biblia, deze animatie, die zet er wel een deur in, maar dat is hun interpretatie. Maar hij wordt niet genoemd. Zelf denk ik dat dit een soort regeringsoverleg is van de Messias, met al die... Uh, koningen, die ex martelaren, die zijn opgestaan, dat zijn allemaal mensen in een verheerlijk lichaam, allemaal dus als er een vergadering is van de Verenigde Naties, die dan een, uh, een, een andere naam hebben ja, dan zijn die koningen van de aarde, die kunnen zo ter plekke zijn, want er hoeven, die hoeven geen tickets te kopen hè? denk aan Philippus Fili en hij bleek de asdot dat is snel, weet je wel dus die vergaderen met elkaar. En ik denk, want dat Westgebouw, dat heeft helemaal geen deuren. Ik denk dat ze daar gewoon vergaderen. Die kunnen gewoon door die... Dat dat een vergadering is van... Maar, dat is een idee van mij. Hè. Het kan zomaar wat anders zijn. Maar je leest er niks over, over het Westgebouw. Het, heeft geen, uh, het lijkt alsof het geen functie heeft. Daarom heb ik hem zelf maar even ingevuld. Ja, die rivier is natuurlijk apart. Hij begint klein en hij wordt steeds groter. Normaal is het zo dat een rivier groter wordt, omdat hij constant. Hij begint ergens en dan komt er water bij, regen. En hij wordt steeds breder, omdat er meer toevoer is. Hier is het niet zo. Hij wordt steeds breder, terwijl die dus bergafwaarts gaat. Dat is heel gek. Dat is nou echt de levensrivier, hè? Daarom is het een rivier die niet... Uh... Nou, dan gaan we nu eerst een stukje kijken naar uh, een animatie van Ezekiel. Ik heb het expres even zo ingetikt, want ik neem aan dat mensen het geprikkeld zijn en thuis gaan denken, ik ga kijken. Ezekiel, dus je moet het in het Engels intikken op YouTube. En dan kan je hoofdstuk voor hoofdstuk, kun je de animatie zien. En ze hebben het zo precies gedaan, dat je het pervers... Ik heb echt per vers een takken stilgezet. En toen ging ik het begrijpen wat er stond. Want het is heel moeilijk, die afmetingen. Ook welke vertaling je neemt. Het is ontzettend moeilijk. En als je dit zo vers voor vers, dan snap je het. Als je hem aan kan zetten, uh, graag. We bekijken alleen het begin even. Daar links zie je de versen. Ezekiel 40 vers 1. Hier nou, Van 2 tot 4... Ves voor ves gaan ze. Dus je zie je drie meter dik is die muur rondom helemaal. Dus de oostpoort zitten we bij. Enorme hoge deuren. Het is precies aangegeven. Ook de drempel is drie meter dik. en die is net zo dik als de muur. Dit zijn wachtruimtes. Guard chamber. Aan elke kant drie. Je ziet nu deze kant. Maar ook die zijn precies vierkant. Het zijn zes vierkanten. Kom je tegen. Je bent nu dus in de buitenste poort. Ben je. Hoe breed de, de, de, de pilaren moeten zijn. Alles is beschreven. Nu zie je het van boven dat dat zes wachtruimtes zijn. Ook de versieringen worden beschreven. En dat zijn zes vierkanten. vierkante chambers. Het is een behoorlijk brede poort. Want je moet je voorstellen: er komen veel mensen. Er zullen veel mensen komen. Daarom ook zoveel restaurants. Ja, dus tot hier verder. Straks gaan we de hele animatie zien van een ander hoofdstuk. Dit is hem dus van de kant dat je in, in de door de poort heen bent. Het zijn enorme grote poorten zijn het. Er zijn drie buitenpoorten. En je, ga, en je moet via zeven treden, kom je daarop. En je weet, niets heeft geen betekenis in het woord. Het is altijd, het heeft, niets heeft geen betekenis. Zeven treden en dan ben je. In de poort. En ik stel me zo voor dat elke tree duizend jaar is en dan ben je, als je de zevende tree hebt bereikt, zit je dus in het millennium. Straks zullen we namelijk zien dat er een andere trap is en die heeft acht trades. En daar mogen wij niet op, want dan ga je al naar het nieuw. Nieuwe toe. En daar mogen wij nog niet komen. Maar er is er één die daar wel mag komen. Maar die heeft acht treden. Dus dat is heel belangrijk. Dat is, dat is, dat is, dus ik hou van details. De buitenpoorten hebben zeven treden en de binnenpoorten hebben acht treden. Het heeft altijd een betekenis. Het is nooit betekenisloos in het woord. Er zijn drie binnenpoorten en die hebben dus acht treden. En die mag alleen de vorst betreden en de priesters die dienst hebben. En dat gaan we zo ook zien. 30 restaurants, het Westgebouw, het Alta-gebied, het huis en de lees. Ik, ik wil even checken of ik alles gehad heb. Dan weet ik dat ik niks heb overgeslagen. We hebben nu de poort gezien en wij zijn in principe door de poort op de buitenste voorhoofd. We staan nu eigenlijk op dit plein, buitenste voorhoofdplein. En wij kunnen kijken naar de binnenste poort en het huis. Vraag, wie is koning over Israël en waar woont hij? En ik zal even de volgende vraag ook doen. Wie is koning over de aarde en waar woont hij? Dus even om je te scherpen. Want wij, zeker christenen, gooien altijd twee dingen door elkaar. Wie is koning over Israël? Yeshua. En waar woont hij? In Rusland. Nou, we zijn er net niet met de bus doorheen gereden, maar hij woont in dat koning. Heffingsoffer, Want dat was namelijk van het koningshuis van David. Daar woont hij. Hij heeft dat hele gebied. Heeft hij en daar mag hij toewijzen aan wie hij wil. Maar hij woont ergens in dat koningsgebied. Zoals ons vorstuit ergens in een paleis woont. En hij woont in zijn gebiedseigendom ergens. En wie is koning over de aarde? En waar woont hij? Dat is heel gek dit, deze vraag natuurlijk. Kijk, wij halen natuurlijk de zoon en de vader, hier niet. Maar op sommige andere plekken van de kerk halen ze de zoon en de vader door elkaar. Maar Yahweh is koning van de hele aarde en die woont in het huis daar. En de zoon is koning over Israël en die woont in het heffingsgebied wat van hem is. In het gebied van zijn koningshuis. Kijk. Zacharia 19, 14 vers 9. Eén koning. Yahweh zal koning zijn over de gehele aarde. Amen. Op die dag zal Yahweh de enige naam zijn. En zijn naam, Jahwe de enige zijn. En zijn naam, de enige naam. Dus Yahweh is koning van de hele aarde. En Yeshua is koning van Israël. Amen. Ze werken uiteraard samen. Beide, dus de vader en de zoon, zijn tegelijk op aarde. Dat is uniek. Want wij waren gewend in de tabernakel dat Yahweh rustte op het. En toen de zoon op aarde was, was er geen heerlijkheid van God in de tempel. Daar kom ik zo nog terug, want de heerlijkheid van God is niet in de tempel van Herodes geweest. Maar nu zijn ze allebei tegelijk op aarde in het millennium. Dat de vader en de zoon samen in één troon zitten, dat is een inzetting van de hemel. Maar dat is nog niet in het millennium. Dus ze zijn samen op aarde, maar zij zitten niet op één troon dat is de inzetting van de hemel en dat zal in het Nieuw Jeruzalem gebeuren. Dat ze samen op één troon zitten. En dat is deze tekst, openbaringen 22 vers 1. In het Nieuw Jeruzalem zitten beide op de troon. In het millennium zit Yahweh op de troon. En hij liet mij een zuivere rivier zien. Dit gaat over het Nieuw Jeruzalem. Van het water des levens helder is als kristal die uit de troon van God en van het lam kwam. Kijk, hier in het Nieuw-Jeruzalem zitten ze allebei op de troon. In het millennium nog niet. Er is een overgangsfase. Nou gaan wij een kijkje nemen op de troon van God in dat uh, tempelcomplex. En dat is de animatie van, als je het zo intikt op, op YouTube, Ezekiel... Dan kom je erbij. Je moet het in het Engels intikken, anders... En die wil ik wel even helemaal bekijken. Dus we gaan het huis binnen. Ja, dit is de deur van het huis. Wordt weer precies aangegeven hoe groot alles is. Uh, is het uh, Heilige? is het nog Die is twee keer zo lang als breed. 20 bij 40 l is die. Daar staat niks. Oh nee, dat is niet waar. Daar staat die ene. Nu ben je in het Heilige der Heiligen. Daar staat niks. 20 bij 20. 10 bij 10. En ook 10 hoog. Meter. 10 bij 10 bij 10. Dit is de buitenkant. Daar zie je dus die kubus en het heilige die twee keer zo groot zijn. Er zijn eigenlijk twee kubussen naast elkaar. Zijn dat. En ik laat hem even aflopen omdat je gewoon ziet hoe ongelooflijk gedetailleerd alles is weergegeven. Er zijn dertig wisselcabines voor de priesters om kleding om te wisselen. Zelfs de ramen worden aangegeven dat daar roosetjes voor moeten zitten. Ik vind het zo prachtig. Je kan maar een mening hebben en dat het zo gedetailleerd. Ook de manier waarop er gebouwd moet worden, dat we met een wenteltrap omhoog moeten. Ook het platform, de verhoging, 2,5 meter zijn. Je moet elkaar kunnen passeren. Maar geen mensen dromen erop. Alleen priesters zullen hier lopen, verder geen anderen. Die trappen, daar, daar wordt gegeten door de levieten en de priesters. Je ziet de afstand ook tussen het Westgebouw. Dit is het Westgebouw. De voorste. is het Westgebouw. Er moet een afstand. Er moet rondom moet er een afstand zijn. Niets mag het huis raken. Niets mag het huis raken. Dat is dat Westgebouw hier. Er worden wel alle afmetingen gegeven, hoe groot het moet zijn, maar er wordt geen poort ingegeven. Ze hebben hem hier wel getekend. Ook ramen hebben ze getekend. Er zitten meer vierkanten in nog, als je het afgescheiden Er zitten nog meer vierkanten in dan je denkt, hoor. Ook dat de ramen covered moeten zijn. Ook de versieringen op de muur zijn voorgeschreven, wat voor palmen dat moeten zijn. De engelen moeten aan de ene kant het gezicht van een mens hebben, aan de andere kant het gezicht van een leeuw. Dat is de versiering. Dit is een soort tafel van toonbroden, dat kun je er hier niet uithalen, maar dit is een soort tafel van toonbroden. Het reukofferaltaar is weg uit het heilige. Misschien dat er, er is er namelijk een reden waarom dat weg is. En dat is het heilige de heilige, maar het is leeg. Ja, ja wij is daar, maar dat kunnen ze natuurlijk niet afbeelden. Oké, okay, dus dat was die, uh, die animatie. Het reukofferaltaar. Doordat de tempel van Salomo werd verwoest in 586 voor Christus... Dat weten wij, dan moet Yahweh vertrekken. Die vertrekt voordat de tempel wordt verwoest. En waarom is dat? Dat Yahweh vertrekt. Dat is vanwege de zonde. Maar jij kunt tien keer Nebuchadnezzar heten. Maar als Yahweh daar woont, kun jij die tempel niet verwoesten. Je kunt niet iets verwoesten waar Yahweh woont. Dat kan niet. Daarom laat... God aan Ezekiel zien dat hij weg moest, voordat hij verwoest kon worden. Toen verhief de heerlijkheid des heren van boven de gerub en gaf zich naar de dorpel van de tempel. Dit is dus de heerlijkheid die weggaat. Toen ging de heerlijkheid des Heren weg van de dorpel van de tempel en ging staan boven de gerubs. De gerubs hieven hun vleugels op, en onder het heen gaan, verhieven zij zich voor mijn ogen van de grond. En de radar met hen bij de ingang van de oostpoort van het huis des Heren hielden zij stil. En de heerlijkheid van God was boven hen. Het is dus niet zo dat die Gerups op het ark van het verzoendeksel een afbeelding was omdat de kunstenaar dat mooi vond. Nee, God verplaatst. Plaatst zich via de gerupsen. Kan God niet zelf lopen? Denk het wel. Maar hij kiest ervoor om zich te verplaatsen door gerupsen. Denk aan die, die draagstoelen waar koningen op zaten. Konden ze niet lopen? Ja, maar zij hadden de eer om verplaatst te worden. Dus de gerubs die brengen de heerlijkheid van God via de oostpoort van de tempel van Salomo weg. De heerlijkheid des Heeren steeg op uit het midden der stad en plaatste zich op de berg ten oosten van de stad. En pas toen kon die verwoest worden. Jij kunt het huis van God niet verwoest als God daar woont. Logisch, je kan niet tegen God op. De heerlijkheid van Yahweh keert terug. Wanneer? Want van de tempel, is dus misschien van de tempel van Serubabel en van de tempel van Herodes, lezen wij nooit dat de heerlijkheid in de vorm van een wolkolom of een vuurkolom terugkeert. Dat lees je niet. En dat is ergens ook wel logisch. Want de ark ontbrak en God woont tussen de gerubs op het verzoenweksel. En als de ark ontbreekt, dan kan de heerlijkheid van God niet terugkomen. Gebeurt bij de tempel van Ezekiel wel. Gebeurt wel. En de heerlijkheid van Yahweh ging door de oostpoort de Tempel binnen. Dus waar die door weggegaan was, daar komt die weer door binnen. Toen hief de geest mij op en bracht mij naar het Tempelplein. En ik zag hoe de Tempel vol was van Yahweh's heerlijkheid. Hij zei: Mensenkind, hier vestig ik mijn troon. Hier is mijn verblijfplaats. Hier zal ik voor altijd bij de Israëlieten wonen. Dus hij komt terug door de Oostpoort. En Yahweh zei tot bij: deze poort mag niet geopend worden. Niemand mag erdoor. Yahweh, Israëls God, is erdoor binnengekomen. En daarom moet hij gesloten blijven. Zometeen zal ik je weer het plaatje laten zien. Eén van de drie poorten is dicht. Kunnen we niet doorheen. Omdat de heerlijkheid van Yahweh daar was. Yahweh troont in de tempel van Ezekiel. Dat is heel vreemd voor Joden. Heel vreemd is dat. Waarom is dat zo vreemd? Kan Gods heerlijkheid daar wonen? Want wat ontbreekt er? De ark die ontbreekt. Voor ons, doe even alsof ik Joodin ben, is dat gek. Heerlijkheid van God kan daar niet, er is geen ark. Maar het gekke is, niemand mist hem. Hij is er wel. En niemand klaagt erover. Dan, als uw land opnieuw gevuld is met mensen, zegt de Heer, zult u niet langer verlangen... naar die goede oude tijd toen de ark van God van het verbond in uw midden had. Niemand zal die tijd missen of eraan terugdenken. En er zal ook geen nieuwe ark worden gemaakt. Want de Heer zal zelf bij u zijn en de hele stad Jeruzalem zal bekend zijn als de troon van de Heer. En alle volken zullen daar samenkomen om de naam van de Heer te loven. Ze zullen niet langer hun eigen verlangens volgen. Dus de heerlijkheid van Yahweh keert terug terwijl er geen ark is. En dat wordt onderricht. Hoe kan dat? Hoe kan dat? En de, daar zal onderricht over komen. En dan zal Israël zal begrijpen, de volken zullen begrijpen. Zonder ark toch de heerlijkheid van Jahwe. Tabernakels stond volgens het model op de berg. Mensen bouwen. Mozes keurt het goed. En Jaber antwoordt met zijn heerlijkheid. Zichtbaar rassen, wolk en vuurkolom. Parallel hè. Tempel van Salomo wordt ook gebouwd volgens datzelfde model. Alleen keer twee of drie. Ik weet niet, hij is groter. Maar de vormen, het gaat om vormen hè, Die zijn hetzelfde. Mensen bouwen. Salomo keurt het goed. Jaber antwoordt met zijn heerlijkheid. De tempel volgens het model van Ezekiel. Wie gaat bouwen? Wie keurt goed? Eén ding weten we. Yahweh antwoordt met zijn heerlijkheid. Want Yahweh gaat daar wonen. Maar het blijft een vraag. Wie gaat bouwen? En wie gaat het goedkeuren? Ik leg de vraag neer zoals een Hebraïer een vraag neerlegt. De meesten vinden, geloven dat de Messias hem zelf gaat bouwen. Dat zeg ik u dan vast. De meesten vinden dat. Ik denk dat de Messias hem goed gaat keuren. Ik denk dat dat het De Messias gaat hem goedkeuren. En dan ja, wij antwoord met, maar ik denk dat de mensen hem bouwen. Het is namelijk een tempelcomplex. Uh, welk model? Israël is, heeft de plannen voor een vernieuwde tempel in de pocket zitten. Maar dat is niet de tempel van Ezekiel, Dat is de tempel van Herodes of zoals volgens Tabernakel. Dit is namelijk een tempelcomplex wat technisch gewoon al heel lang mogelijk is om zelf te bouwen. Kijk, het nieuw Jeruzalem kunnen wij niet bouwen. Dat zijn poorten. Die, dat vind je niet op aarde, paarden En er zijn fundamenten van edelstenen en die muur van Jaspis, die is 2200 kilometer lang. Snap je? Dat zijn, zijn bouwstoffen, die vind je niet op aarde. Die wordt ook in de, die wordt in de hemel gebouwd, niet hier. Dit wordt hier op aarde met aardse bouwmaterialen, met beton, met... Dat kunnen wij, technisch. Of dat ook gebeurt, weet ik niet. Verplichte, dat is nog heel mooi dus, wij kunnen, ik ben bijna aan het eind, maar ik wil nog naar deze climax. Dit is zo prachtig. Wij zijn dus hierdoor naar binnen gekomen, want die is dicht, hè? Niemand komt daarin. En je kan ook door het zuiden naar binnen komen. Er zijn twee poorten waar de mensen door naar binnen komen. En dat is, er is een verplichte looproute. Als je door het zuiden komt, moet je door het noorden weg. En als je door de Noordpoort komt, moet je door het zuiden weg. Je zou zeggen dat het een logistieke maatregel want er zijn zoveel massa's mensen, het mag geen rotzooi worden. Ik, ik denk dat het wat anders is. Want er zijn zoveel restaurants, als wij door de Noordpoort binnenkomen en wij gaan daar in dat linker restaurantje een poosje met elkaar zitten en we komen weer op het plein. Ik denk dat je op dat plein gewoon krioelt van hoe mensen lopen. Maar het is de opdracht aan jou en mij, als ik door de Noordpoort ben gekomen, moet ik door de het is mijn verantwoording, ik moet door de Zuidpoort weg. En als je door de Zuidpoort bent gekomen, moet je door de Noordpoort weg. Waarom? een regel. Daarom doe je het, maar God heeft alles. Ik zal het lezen. We gaan het lezen. EGGL 46 vers 2 tot 3. Dat is trouwens niet het antwoord op deze vraag hoor. die ga ik zo geven. Het is namelijk interpretatie van mij, maar ik vind hem zo mooi. Weet je, je hebt bij God gewoon niet de kans om de tempel te verlaten zonder dat je door de levensrivier gaat. Je moet door de rivier. Jij hebt niet de kans om via de Oostpoort weg te glippen en dan mis je die rivier. Jij moet door de rivier en dan is het aan jou de keuze of je er overheen springt, want hij is nog maar heel klein daar denk ik, of dat je er doorheen gaat. Want als je er doorheen gaat, dan genees je misschien wel. Of je herstelt, je kunt God niet bezoeken zonder door het hel te gaan van de revenservie. En daarom die verplichte, er is er eentje die hoeft niet verplicht zo te lopen. Van de vorst, de Messias, wordt gezegd, hij mag door de Noordpoort binnenkomen en hij mag door de Noordpoort weer weggaan. Dat staat van hem, hij hoeft dat niet. Waarom? Jezus hoeft toch niet te genezen? Hij hoeft toch niet... Hij mag lopen zoals het wil. Maar wat de Messias ook mag... Nou ga ik lezen. Want wij staan nu hier met z'n allen. Voor op dat plein. Wij staan nu hier met z'n allen. Wij zijn door de Noordpoort binnengekomen. En wij kijken hier die binnenste Oostpoort in. Want ja, daar mogen wij ook niet in. En wij zijn op een feestdag. En er zijn offers aangeboden. Ezekiel 46. Ik doe vanaf vers 1 even. Zo zegt bij Adonai, de Heere, Heere. De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op zes werkdagen gesloten blijven, maar op de Sabbatdag geopend. Ook op nieuwe maanddagen moet hij geopend worden. En ik denk ook op andere feestdagen. Dan zal de vorst, dus Yeshua... Van buiten binnenkomen via de voorhal van de poort en hij bij de deurpost van de poort blijven staan. Dus wat mag Yeshua wel? Hij mag binnenkomen en dan mag hij acht treden op. Hij mag acht treden op en dan in die poort overhandigt hij de spullen van... Yeshua het niet zelf, hij levert de spullen ervoor. Dat is heel wat anders je schuwen of het niet, hij levert de spullen. Dan zal de vorst van buiten en hij bij de deurpost blijven staan. De priesters moeten zijn brandoffers en zijn dankoffers bereiden en hij zal zich neerbuigen op de drempel van de poort en dan naar buiten gaan. Maar de poort mag tot de avond niet gesloten worden, omdat de bevolking ook de kans moet krijgen om zich Onder aan die trap neer te buigen. En dat ze een kijkje hebben op het huis. Aan het eind van de feestdag gaat hij dicht. Nou, je kan het dus even zien. Dan staat er nog ergens. Dat de vorst tegelijk met de mensen. Nou ja, dat kan ik nou even niet. Maar de vorst en het volk knielt tegelijk. Dus de vorst knielt hier. In die binnenste voorhoofd. Acht treden hoger. En het volk knielt hier op dat plein. Acht treden lager. Dus het lijkt alsof wij tegelijk wij knielen tegelijk, maar hij knielt acht treden hoger. Hij is meer. Hij zit al in dat Nieuw Jeruzalem. Daar die acht treden. Wij zitten in het millennium. En wat de vorst wel mag, en ik wil u er echt op attenderen, als je hier ooit komt. De vorst mag als enige. Je weet, die oostpoort mag niemand komen, maar de vorst mag hier van die kant, dus niet van de buitenkant... ...hij mag van de binnenkant die poort in, daar mag hij eten van de offers... ...en hij mag via diezelfde route er weer uit. Dus hij mag, het staat heel daar, hij mag in en uit. En als je daar op dat plein zou zijn en je buigt je neer voor die oostpoort... Kijk dan eens naar binnen in die buitenste oostpoort. Want het zou zomaar kunnen dat daar iemand zit. Degene die daar zit is Yeshua. Hij is de enige die in die poort mag komen. Want hij mag op de plek zitten waar de heerlijkheid van Yahweh kwam. Hij kan daar zitten. Verder zit daar niemand. Dus let op als je daar bent dat je in die poort kijkt. Nee, echt waar. Ik, wil dat, ik ga erop letten. En als jullie bij me zijn, dan dus Anneke, kijk, kijk in die poort daar. Ja, ja. ja. De vorst knielt en eet van het offer. Voor christen is dat een hele rare gedachte. Hij knielt. Niet voor ons. Hij knielt acht de hoger. Aan welke bijbeltekst moet je dan denken? Aan welke nieuwtestamentische teksten moet je denken? Als je dit leest, de vorst knielt en hij eet... Van het offer. Nog zo, hij eet van het offer. Snappen wij niet. En wanneer alles aan hem onderworpen is. Zal ook de zoon. Zelf zich onderwerpen. Aan degene die het al aan, on, aan hem onderwierpen, Opdat God alles in alles zijn. Het is zo'n mooi moment. Als Jezus knielt daar boven aan die trap. En wij knielen daar. Onderaan op dat binnenplein. Dan is alles on, onderworpen aan Yahweh. Amen. Alles is dan één. Maar wij zullen tegelijk knielen en van het offer eten, en hij zei tegen hen, ik heb vurig verlangd dit paasgaan met u te eten voor ik geleide, want ik zeg u dat ik daar niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het, dat betekent dat hij dan dus weer gaat eten. Dus in het millennium eet hij weer, en dan door die offers denk ik dat Israël een steeds ik, ik geloof niet dat ze me aan het begin van het millennium acuut herkennen. Misschien hebben ze daar wel gewoon een periode voor nodig. Om dat aan die offers te leren. Ik denk dat het een proces is. Maar goed, zet me er niet op vast. Hier stop ik. Ik heb nog heel veel over het Nieuw-Jeruzalem. Met name de jaspismuur. Maar ik hoop dat jullie hier geweest zijn en dat je gewoon ziet dat hoe concreet het is, dit tijdperk. En dat we daar concreet naar op weg zijn. Ja, dat was die.